Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een grote controle in Nederlandse postsorteercentra is bijna 200 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Het zat in 19 pakketten. Vooral pakketten uit Polen, Tsjechië en Hongarije werden gecontroleerd. Want daar komt veel zwaar vuurwerk vandaan. Er is een man van 24 opgepakt die iets te maken zou hebben met de dood van de tweelingbroer van S10. Emiel den Hollander werd volgens het OM gegijzeld in een flat... waardoor hij geen andere uitweg zag dan van het balkon van de vierde verdieping te springen. Dat was in april. Hij overleed in juni aan zijn verwondingen. Er werden eerder al vijf andere mensen opgepakt. Er zitten nu nog drie mensen vast. De grootste partij van Duitsland, CDU-CSU, wil niet samenwerken met de extreemrechtse AFD. Er werd wel gepraat over samenwerkingen, omdat de AFD blijft stijgen in de peilingen en er deelstaatsverkiezingen aankomen. Maar bondskanselier Merz voelt er niets voor, vertelt mijn collega Gien in Berlijn. Hij zegt dat de AFD een geheel ander Duitsland wil en alles waar zijn partij CDU voor staat wil vernietigen. Zelfs de partij zelf het liefst zou willen verwoesten, zei Merz. Ja, en dan is samenwerking onmogelijk. Uh, dan is de uitgestoken hand die de AFD... De uh, AFD reikt eigenlijk een hand om de partij te vernietigen. Volgend jaar zijn er in vijf Duitse deelstaten verkiezingen. De AFD zou in meerdere deelstaten de grootste kunnen worden. En een vrouw uit Michigan heeft in Amerika de jackpot van een loterij gewonnen dankzij AI. Ze deed mee aan Powerball en vroeg aan ChatGPT GPT welke getallen ze moest invullen. Ja, en toen was het wachten op de uitslag... It's time to play America's favorite jackpot game. This is Powerball. Good evening, America. Het werd zeker een good evening voor die vrouw. De getallen waar ChatGPT mee kwam, bleken goed voor een prijs van 100.000 dollar. Met het geld gaat ze haar hypotheek aflossen. Heb ik het weer nog voor je? Het is grijs en grauw met vanmiddag en vanavond weer wat buien. Koud is het niet, maxima vanmiddag tussen de 16 en 18 graden. ZFM verkeersinformatie.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 Your husband is coming. Zo lekker om het twee uur met deze nieuwe hit te gaan beginnen. Jordan Ray en Where is My Husband? Inderdaad, hoognoteerd in de diverse hitparades hier in Nederland, maar ook in andere landen. Beetje Benno. druk, beetje druk. Beetje druk? Beetje druk, Nou, zijn we zijn meteen wakker, toch? Ja, nou ja, dat klopt. <laughs>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 Girl, my possessive track—it's physical, only logical. You must try to ignore that it means more.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 en rustig heel op de zaterdagmiddag met uh, Tina Turner en What's Love Got To do it, Nou gaan we weer meteen het tempo omhoog gooien, ongelooflijk, en we gaan alle kanten op. Hier is de De La Soul en uh, Ring, Ring, Ring. 215-222-4209 en I'm calling your reference to the music button. Thank you.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 I can't understand what the problem is. I fight it hard enough dealing with my own biz. How'd they get my name and number? Then I stop and think one wonder about a plan. Yo, man, I gotta step out of time. You wanna call me up? Take my number down. It's 2222-2222. Two, two, two, two, two, two, two. I got an answer machine that can talk to you. It goes, hey, how you doing? Sorry I can't get through. But leave your name and your number. And I'll get back to you. Check it, exit the old style into new. But nothing's new by being parked by food Or should I say a flock? Cause I'm on every block, there's Harry Dick and Tom with a demo in his phone. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dough. But it's not the mood to hear the tales the limousines and pals of money they'll make like a flow. I be like, yo, black disclaimer tape. Well I have to show the time is fair, I just make But the songs created in their shacks are So wick, wick, whack. Situations like this. I now hate to give me smiles. kool aid wide and ass. Miss, I be mean like hell, yes, yes I list yes, them yes, the pop pop a Prince Paul, So I don't go do AWAR, but yet I know when they call it they get. Hey, how you doin'? Sorry I can't get through <laughs> Why don't you your name and your number? And I'll get back to you Hey, how are you doing? Sorry I can't get through Why don't you name your name and your number? And I'll get back to you Check it out no, Party after no, talking no, no, on Dixon no, Ave We're jam for quite a while. Big gile catch up on the latest styles. Step piles and piles of them takes about the miles. All I wanna do. No like G Post is all produced. Now it's me to the third degree. Maze pulls the funny, so I make life the Jet. But I'm getting used to this more abuse. Getting raped and giving birth to a tape. Cause there's no escape from the clutches of a hawker. Attached to my success, Sent like a stalker. Make way to my radius, playing fly guy. Try to get my back, they force like loops guy me myself me, and myself. I go to this act daily. And really do I not. No matter how I die. Some jackal always nails me, no matter what the plot. When even out on tour, they be like, "Yo, I gotta take the player back at the hotel." I be like, "Oh, swell." Unveil the numeric code that guards my room and tell them to call me at noon. But of course, there's no answering machine in my room. But a pretty young girl who I swung on tour, and if it rings while we're alone, she'll answer the phone and with the quickness she'll slide like a phone. Hey, you done did the right thing, dollar. My ring, ring, now you're waiting on the beat. I would love if you sing a tune the true instead of fretting on the street So no problema just play a demo And at the end it's breakout time Please oh please don't press rewind Cause I'll just lay it down the line Hey how you do Sorry you can't get through Why don't you need your name and your number And we'll get back to you Ja Ben ook dit plaatje was nog een beetje aan de aan de tijd van de telefoons met zo'n draaischijf, weet je wel. Oh ja, ja. ja heb ja, ik ook, ook nog gehad. Ja. Zo'n lekkere bakken, liter bakken, ja, zullen, ja, weet ja, je wel. Ja, ja, oh ja, dat ja, ja. was nog langer geleden dat ja. dat uh, gebeurde.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 297.009,13. We zijn er bijna. Ja, we zijn er bijna. Ja. Ja, ja, ja. Nee, maar Barbara, die heeft er een mooi verhaal over gedaan natuurlijk. Is allemaal voor het goede doel, daar hebben we het dan over, hè? Ja, Seppe. Het gaat over die jongen Seppe met een hele um, zeldzame hartziekte. En daar willen ze geld voor verzamelen dat er wetenschappelijk onderzoek naar gedaan kan worden.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 Deze draaiden wij op verzoek. Jawel, joh, de, de cranberries en uh, zombie. Lekker om weer eens te draaien op de radio. Uh. Lekker heftig en uh, daar houden we van zo op zijn tijd natuurlijk. We gaan ze dadelijk de evenementenagenda weer een beetje doornemen. Er is dus weer heel wat te doen. Maar eerst muziek van Stramay, Formidable. Formidable. Formidable.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 Je formidabel, je formidable, je hebt je, formidable. je formidable. Onze zuiderburen, Straumaai hoor, die met Formidabel. formidable blijft lekker muziek wat deze Stromai gemaakt heeft. Lekker om weer eens terug te draaien, of weer te draaien op de, de radio, Benno, toch? Ja, jij zegt het. Oh ja, vond het niks. Nou, lekker dan.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 Aan de andere kant van Zandvoort, ja, daar hebben wij het uh, kraansvlak met het Wiesentenpad. En die Wiesenten, dat is een uh, beetje zaggerijnige Wiesenten, <lacht> dan moet je vooruitkijken. Maar je schijnt toch wel uh, dat je ze. Uh, als het, uh, uh, ja, het, Ik ben een beetje aan het inlezen op internet. Ze zijn niet gevaarlijk, schrijft in. Oh, gelukkig maar. Ja, <lacht> uh, Vicente is schuw, dat zeggen de meeste websites. Maar, <lacht> heb je het weer, kom je te dichtbij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 Nou ja, veel plezier <laughs> Moet je wel dichtbij komen, hoor. Ja, ja, ja. Voordat het lukt natuurlijk. Ja, je weet het, hè? Min, uh, minder dan 50 meter. Of ze lopen weg, of ze gaan in aanval. Dus je, je hebt uh, 50% kans. Nee, ik fotografeer ze altijd op de zeeweg. Hè? Dan lopen ze ook uh, vlak, vlakbij. Oh. Oh, ja. En dan ga je gewoon uh, achter het hek staan. En dan staan zij bij het hek.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 Zeker, nou. Uh, Hoe bij ja. de uitzending wil? Ja, zo is het. Houden we het hier even bij? Ja, we houden het hierbij. Okay, Oké, gaan we even lekker de muziek draaien. Imagination.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 ja, het is een beetje improviseren. <laughs> Normaal heb ik een hele vragenlijst voor me. Uh, wat, wanneer heb je je race licentie re gehaald? Uh, dat was midden um, uh, dit jaar. Ja. En toen reek ik ook in de massa, maar die ging kapot. Dus toen moest ik me, die vijf rondjes in een Clio doen. Ja. Dat is de eerste keer dat ik in zo'n Clio stap. Ja. Voorwielaandrijving.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 Dat gaat ook goed. Ik sta in de vierde in het Nederlands dat gaat wel lekker. En hoe was dat zo'n eerste race? Was het een groot veld waar, waarmee je racete? Bijde uh, 26 mee voor mij. Zo. Dus het is een best groot veld. Ja. Dat best wel goed. Ja. En hoe ben je geëindigd? Uh, ik heb net uh, mijn ene laatste race gehad. Toen was ik van P19 naar P9 gereden.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 Yes, dankjewel. Dankjewel, dag. Ja, daar is die opa weer. Ja. <laughs>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 Uh, ja, eigenlijk soms ook wel onverantwoord. Ik weet dat Sebastian was vijf toen had hij een, zijn eerste kart om op de buitenbanen te rijden. Ja. Die had zoveel bij kaas, als hij die optrok, kwamen de wielen van de grond. Maar dat kon je niet meer sturen. Oh, nee. Dus dan moest ik hem dat even wel leren. Dus even van het gas, want dan komen, komen die voorwielen weer uh, op de straat te ja. besturen. Dus, uh, Jeetje. Nou ja, daar moet ik niet aan denken dat ik dat soort oef ja deed. Ja, ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Je bent ook op een dagje wijzer geworden, hè? En, ja. ja nou, dat, er zijn de meningen over verdeeld Oh, oké. Okay. Ja. Even terug naar um, je, je eigen race, uh, uh, re, racerij, uh, Michel. Uh, de NASCAR Euro-series is uh, dit, voor dit jaar klaar. Uh, team ja. Molen heeft groet, goed gescoord, als ik het uh, heb begrepen. Ja, we hebben links-rechts, uh, we hebben een kampioen. We hebben het uh, teamkampioenschap gewonnen. We kwamen nou, in ieder geval, ik denk met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 Volter. Ja, ja, ja. ja. oh toch wel. Ja, ja, dat was een van mijn vragen. Hè. Of ja, nou, de, de plannen rijden, er zijn. We rijden nog wel een, een 24 uur race in Portimao. Een zuid uh, Portugal is dat. In, uh, uh, in december. Oké. Okay. Dan rijd ik met uh, Sebastian, Robin en ikzelf. En nog een vierde rijder Bruno Mulders erbij. Ja, ja. En welk deel neem jij van de dag uh, voor je rekening? Uh, ik denk... Uh, dat ik alleen de ramen ga schoonmaken. <laughs> ja, dat is ook belangrijk. Uh, nee, maar je, mag, je kan hoog oh, gaat anderhalf uur rijden. Oké. Okay. Dus uh, dan denk ik uh, dat we gewoon ongespeurd gaan rijden. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, ja. Ja, zo kan het natuurlijk ook. En um, die NASCAR- uh,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 Maar volgend jaar hebben ze weer niet. Uh, maar de organisatie van de Nescar Europe. Die komt niet helemaal overeen met de organisatie hier op Zandvoort. Oh, dat is jammer. Dus op een andere manier, uh, en ik begrijp het niet, wij zijn de drukste autosportevenementen van Europa. Ja. Uh, op de 24 uur races staan, zijn wij gewoon per weg, uh, nog, nog meer dan DTM. Dus dat uh, is uh, jammer dat wij niet hier rijden. Want, uh, gemiste kans. Ja. Ik zeg je echt, ik teken van 40.000 toeschouwers die ja. Euronescar zouden komen. En, en wat voor rol speel jij hier dan nog in? Of, of, uh... Nou, nee, ik heb uh, een paar keer nu geprobeerd de partijen bij elkaar te brengen. Toch wel. Maar uh, ik denk dat, uh, dat uh, de Euronescar-organisatie wil graag uh, meedelen in de uh, entree. Uh. Ja.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 en toen dacht ik van uh, Michel Blekenmolen naar, uh, naar recreatiefakbeurs. Jij weet toch eigenlijk alles wel op het gebied ik, van recreatie? Radio Zand voor het geheim houden. <laughs> maar, nee, maar wat is er aan de hand? Uh, wij vermaken natuurlijk 400.000 mensen per jaar. Ja. En dat doen we met de indoor uh, speelplaatsen van kinderen van 2 tot uh, 12, zeg maar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 ja, dat we Michel al in de uitzending ze waren even live uh, op het circuit, Benno. Ja, en Want Robin ook. En Robin, ja, ja. uiteraard, dat jonge talent, 15 jaar. En, 15 jaar is en, uh, Nu al man. goed uh, met uh, de racerijmen in de Mazda Cup, hè, gewoon op het circuit ja, ja, uh, dit het is weekend. Ja, dit geloof ik. En de kart, er gaat er uh, ook heel, uh, heel goed in, dus dat is uh, fantastisch. En nou ja, daar, uh, daar gaan we nog veel meer horen, maar wij horen natuurlijk de primeur. Primeur, zeker weten, <laughs> dus uh, daar zijn we weer blij mee.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 He, wat kost het, Benno? Vraag ik dan aan je. En dan zeg je, ja, gratis uh, toegankelijk. Ja. En uh, je ja, kan gewoon lekker binnenlopen en genieten van de racerij. Inclusief de pitstraat die gewoon open is, neem ik aan. Ja, waarschijnlijk wel. Dus, Als je of... niet in de weg loopt, nee. uh, dan kan je lekker hier gewoon gaan. <laughs> dat bedoel ik. En, uh, uh, kijk uit met oversteken. Zo is het. Ja, inderdaad, ook dat nog. En zo meteen de derde uur de, de alweer. En dan gaan we ook weer de racerij in. Want we hebben dit weekend uh, de Formule 1 in Austin. In uh, Amerika. En uh, ja, uiteraard hebben we daar uh, de pit reports gedaan. om komt kwart over vier uh, weer uh, voor je in uh, huis met Randall Lawson. Maar eerst deze van uh, 52nd Street. Make it rock